De rechtbank in Dordrecht noemt dat niet terecht en zegt dat het pas teruggevorderd mag worden vanaf het moment dat de student te veel is gaan verdienen. Tegen de uitspraak is beroep aangetekend en voorlopig wordt nog het hele bedrag teruggevorderd. In de Hongaarse hoofdstad Budapest zijn de lichamen gevonden van mensen die waarschijnlijk levend zijn begraven. In een bos op een, op een eiland in de Donau heeft de politie een nog onbekend aantal lichamen opgegraven. Volgens Hongaarse media wist één slachtoffer aan de dood te ontkomen. Hij heeft zichzelf uitgegraven en kon later de politie waarschuwen. De man zou hebben verklaard dat een Servier en een Hongaars echtpaar achter de moorden zitten. De politie in Budapest wil nog niets zeggen over de zaak. Justitie in Den Bos waarschuwt voor gevaarlijke drugs. Het gaat om capsules, poeder en tabletten met de langzaam werkende stof PMMA. In combinatie met andere drugs of alcohol kan die stof dodelijk zijn. Aanleiding voor de waarschuwing is de dood van een jongen van 19 in Waaleren eind juli. In zijn huis werd PMMA gevonden. Of hij daar ook aan is doodgegaan staat nog niet vast. Wel is justitie er zeker van dat er drugs met de stof PMMA in omloop zijn. Wilrenster Marianne Vos beperkt zich tijdens de Olympische Spelen volgend jaar in Londen tot de wedstrijden op de weg. Bij de vorige Spelen in Peking won ze een gouden medaille op de puntenkoers op de baan. Maar dat onderdeel is niet meer olympisch. Voor de baanwedstrijden in Londen had Vos zich moeten richten op het onderdeel Omnium. Maar dat past niet goed in haar voorbereiding. Vos heeft dan ook besloten om een keuze te maken. De afgelopen winter en ook maanden heb ik wel gemerkt dat die combinatie heel lastig is. Het is uh, heel specifiek om je voor te bereiden op de weg. Maar ook heel specifiek om je voor te bereiden op de baan. Dus die combinatie die is heel lastig. En uh, nou ja, ook omdat ik de grootste uitdaging op de weg zie wil ik daar de kans zo groot mogelijk maken. En ik denk dat dan ook, uh, ook de kans op succes het grootste is. Marianne Vos is in Londen een van de favorieten... voor een gouden medaille bij de wegwedstrijd. Het weer in het zuidoosten, nog enkele buien. In het noordwesten droog met flink wat zon. Morgen overal zwaar bewolkt. In de middag buien, maximaal morgen rond 22 graden. AWB Verkeersinformatie: 8 files, 30 kilometer bij elkaar. Met de meeste vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Bunschoten 6 kilometer. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven 4 kilometer. En op de A50 van Arnhem naar Os bij Knopend Ewijk 5 kilometer. 10, 15, 20?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 Een hele goede middag hier vanuit Café de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. U bent welkom om hier ook deze uitzending bij te wonen. Vandaag met Nicole Levever, oud-Midden-Oosten-correspondent van de NOS, over het leven na de Arabische Lente. Jochem Baalman, hij is beleggingsadviseur. Hoe moeilijk had hij het deze week? Museumdirecteuren praten over de vraag of ze een deel van hun collectie mogen verkopen. Mensje van Keulen recenseert een Iraanse film, A Separation, en een Nederlandse theatervoorstelling. Politieman Jan Blauw over moord op dienders... Het journalistenpanel, Frits Barend over de sport... Justin Vernoel met zijn column, heel veel satire... en zoals altijd live muziek, dit keer The Crowns. Krijgt ze viermaal te horen, The Crowns. Wilt u reageren op deze uitzending? Dat kan natuurlijk via Twitter, hashtag Of u kunt dus mailen naar vrijdagmiddag live at in Syrië uh, wordt door de regeringstroepen president Assad... Uh, onder leiding, zou je kunnen zeggen, van uh, president Assad... nog steeds met geweld opgetreden tegen demonstranten. In Egypte is Mubarak weliswaar voor de rechter verschenen... liggend op een uh, ziekenhuisbed... maar mm -hmm. is toch de politieke toekomst nog steeds onduidelijk en spannend. En toch is de vrouw die voor de NOS de Arabische Lente op televisie heeft verslagen... definitief terug in Nederland. Correspondent Nicole Leveve. Welkom. Ja, dankjewel. Uh, Tutuieren we of... Zeggen ja, dat lijkt me ja, wel. Oké, okay, ja. goed, voor de duidelijkheid. Uh, uh, het is natuurlijk een vreemd moment hè, als Midden-Oosten-correspondent... om te stoppen midden in die Arabische lente. Ja, nee, dat is het absoluut. En uh, ik ben ook met pijn in mijn buik vertrokken. Ik kan niet anders zeggen, maar uh, er waren afspraken over. En uh, ook met het uh, thuisfront afgesproken. De familie rekende erop. Mijn kind gaat hier naar school. En uh, ja, ik had een aanstelling tussen de drie en de vijf jaar... En uh, ja, de tijd zit erop. Ja. Nee, familie, kan ik me iets bij voorstellen... maar die andere afspraak met het journalistieke deel... Ja, je zou zeggen, die, die, die roepen op het moment dat daar de boel in brand staat... blijft nog even lekker. Ja, dat had ook gekund. Ook maar het is dus ook vooral de persoonlijke kant... waardoor je zegt van, ik wil Nou, eerder... het is een combinatie, het was gewoon ook de afspraak. En uh, ja, hoe lang blijf je dan nog, hè? Maar uh, het is absoluut journalistiek ho ho gezien. Hoe lang duurt die Arabische lente, bedoel je? Dat is de grote ja. vraag, ja. ja. ja. Het, het, het is, de onrust is daar groot. Uh, uh, als je nou... Toch nog de mogelijkheid zou hebben om in een van die landen... Egypte, Syrië, Jordanië, Libië... het nog steeds van dichtbij te kunnen uh, volgen. Waar zou je nou voor kiezen? Nou, ik zou nu dolgraag in Syrië zitten. Want? Absoluut. Nou ja, het land is natuurlijk voor een groot deel afgesloten voor journalisten. Uh, ik kom er niet in. Ik uh, heb in mijn paspoort te veel journalistenvisa staan. Geweigerd bij de grens. Ja, je komt er gewoon niet in. Ik, kan, uh, ik heb uh, wekenlang thee gedronken op de ambassade. De Syrische ambassade in Jordanië. En niet mogen helpen. Nee, nou ja, uh, thee kreeg ik dan wel, maar voor de rest. Uh, Geen visum. Ik geloof dat alles in de prullenbak is, uh, is verdwenen. Heb je contact met mensen daar? Ja, ik heb contact met mensen in uh, Damascus vooral. Uh, en dat zijn dan. Uh, er zijn een paar mensen die echt met naam en toenaam durven spreken. Heel veel mensen uh, waar ik daarvoor contact mee had, dat, uh, dat lukt niet meer. Hoe gevaarlijk is dat als ze dat doen? Um, ja, een paar mensen die hebben gewoon weten, nemen ze het risico. Die vechten al langer tegen het regime en die durven het gewoon aan. En die weten wat, uh, wat er kan gebeuren. En er zijn natuurlijk al duizenden duizenden mensen opgepakt die nu vastzitten. Nou ja, en ze lopen uh, letterlijk gevaar om, om om het leven gebracht te worden. Er zijn heel veel doden gevallen. Ja, maar zij zeggen ook van kijk die jongens, jongens die nu de straat op gaan... en, al, en, en uh, die inwoners van steden met, met hele gezinnen, die nemen dat risico ook. En daarbij vallen doden, moeten wij onze mond aan houden. Roosentaal uh, liet gisteren weten, hij wil hardere sancties... dat de Europese Unie hardere sancties instelt tegen Syrië. Gaat dat helpen, denk je? Ik weet het niet. Amerika wil het nou ook. En die zegt tegen China en Rusland, van, nou, doen jullie nou mee. kijk Het is niet zo dat de Syrische economie draait op Amerikaans geld... of op Nederlands geld. Nederlands dus olie, daarvan, geloof ik, ja, die ja. daar afgenomen wordt. Kijk, als ze, als ze dat doen, ze moeten het wel met z'n allen doen. En ik vraag me af of er consensus bereikt gaat worden. Ja, en, ja, maar de olie of... doen ze niet, hè? Ik bedoel, dat, dat, dat is, ze willen op energie wel, uh, ik geloof in uh, IT-sectoren... maar de olie, Shell koopt daar veel het kan, olie. Uh, het kan niet te veel kosten, hè? Nee, precies. Ja. Dat, daar lijkt het wel een beetje. Maar dat op. is natuurlijk altijd het lastige. Dat, uh, er zijn al een, een groot aantal veroordelingen geweest. Er staan allemaal mensen op een zwarte lijst. Uh, die mogen niet meer aan hun toegoeden komen. En dan denk ik, ja, hoeveel toegoeden heeft een Syrische politicus staan in Amsterdam of in Amerika. Ja, dus nou, uh... dat valt wel mee. En het regime, hoe je ze ook gaat treffen... Uh, economisch gaat het toch al niet al te best. Die zijn gewoon aan het vechten voor hun overleving. Dus de vraag is ook, hoeveel haalt het uit? We gaan er zo over door. Maar eerst natuurlijk het lied dat Susanne Matthijssen voor jou heeft geschreven... nadat ze googelde op jouw naam. Ze is geboren Habibie, uit een Zeeuwse vader Habibie, en een moeder uit Habibie, Suriname. Zoberheid en uitbundigheid Habibie, gaan in deze dames samen. Habibie, Van jeugdjournaal naar Jordanië, Habibie, ook voor haar werk... Geen bezwaar, Habibi. ze twijfelt Habibi. of ze wel moet gaan, Habibi. want haar familie Habibi. is haar dierbaar. Habibi. Het was wel even wennen, maar met hoofddoek op kan ze voor een Arabische doorgaan. Bij hey. sommige mensen ligt het nogal gevoelig als ze met hoofddoek op het nieuws verslaat. Hey. Ze gaat er niet in mini-rok naar de super, maar dat zou ze ook in Holland niet doen. Hey. Geeft ze bij begroeting geen hand en al helemaal niet drie keer een zoen. Ze past zich aan een kwestie van respect en vecht tegen de vooroordelen. Ze streeft naar een genuanceerder beeld. Er wonen niet alleen maar extremisten op kan mailen. Altijd onderweg met laptop en een camera. Om in na eentje het nieuwste te verslaan. Van oorlog in Irak tot opstand in Egypte. Allemaal gezien en gedaan. Die Lefevre. slag veel ellende. Dat doet de mens vast geen goed versloeg. De fever van de Arabieren. Maar komt nu weer naar Holland toe. Iets met roleren omdat het zo moet. Niet omdat ze het niet goed doet. Dat u het weet. Weg van al dat zand en dat bloed en dat zweet. Een nieuwe toekomst. Susanne Mathijsen, Henry van Loon en Vera Kee. Over mijn gast Nicole Leveve. Nou, en, dank jullie wel. En Surinaamse moeder, ja. Zeeuwse zee vader. Inderdaad, in jou zijn soberheid en uitbundigheid samengekomen? Ja, de feestjes van uh, de ene familie en de andere. Ja, daar zat een groot verschil tussen. Als mijn moeder jarig was, dan uh, en kwamen een paar van haar broers. en uh, Een neef en dan was het altijd erg veel eten en... Uh, en zingen en dansen en klepperen met bestek. En ja, op het moment dat de familie binnenkwam, dan begon het feest. En heb jij meer van de, van de ene, de Surinaamse kant, of meer van de Zeevse kant? Ik denk dat het een beetje een combinatie is. Uh, ik vind het ook erg fijn als iedereen gewoon naar mijn huis toe komt en vooral veel eet. Hè. Dat, dat is de Surinaamse kant? Ja, precies. Gewoon de gedachte dat iemand met honger de deur uit kan gaan. Uh, niet dat ik goed kan koken, maar dat vind ik een, een pijnlijke, pijnlijke gedachte. Um, en aan de andere kant ben ik niet zo heel erg uitbundig. Dus uh, mijn vader die zou nu niet uh, tijdens een verjaardag op een tafel zijn gesprongen... om me erop te niet. vertellen. En ik ook absoluut niet. Ik nee. vind hey. het ook raar om hier te zitten, hoor, moet ik zeggen. Omdat je over jezelf moet praten. Ja, precies. Daar. Als je het over Ga, het gaat nieuws hebt, is, is het wat okay. anders. Hè? Maar heb je wel iets met Suriname, met het land? Ja, ik heb er wel wat mee. Ik ben er uh, naartoe geweest um, uh, met mijn beste vriendin. En ik voelde me daar echt thuis. Kijk, ik ben daar natuurlijk gewoon een buitenstaander. En ik ben daar niet opgegroeid, maar... Want waar, waarom wat, voelde je het dan thuis? Je herkende uh, dat van je ooms en tantes en je moeder? Ja, ik herkende mentaliteit en de verhalen en het tempo op straat. En het, uh, oké, okay, we spreken om zo laat af, maar het kan wel ietsje later zijn. En ja, het relaxte, het, het, het, het lossere. Waarom wilde jij vijf jaar geleden naar het Midden-Oosten? Ik had daar een aantal keren gewerkt en het leek mij gewoon geweldig. En ook wel een beetje door de, de, het, het beeld dat bestond, nu nog meer bestaat... Uh, van het Midden-Oosten, van de religie, de islam. Uh, ja, een eenzijdig beeld, in zekere zin. Wat niet ligt aan de, de berichtgeving van de, van de voorgangers. Maar toch een harddenkig beeld. En ik eenzijdig, daar zelf dan... in welke zin? Uh, ik denk dat het beeld van uh, mannen met baarden... en vrouwen met hoofddoeken, onderdrukte vrouwen... dat dat toch altijd bij heel veel mensen... Ja, of, of een, een, een gevaarlijke religie en onderdrukking... Wat er natuurlijk ook is, want het, is, het zijn dictaturen. Maar ik wilde wel zien hoe dat is om in een dictatuur te leven... Hoe, hoe mensen daar echt in het leven staan... en hoe grote verschillen zijn aan de overeenkomsten. Dat was natuurlijk ook het beeld dat jij had in het begin... toen je er naartoe ging, dus? Ja, misschien wel iets minder, omdat... Uh, nou ja, ik, ik, heb, ik, ik heb niet zoveel vragen bij de islam... of ik zie dat niet zozeer als een gevaar of als een, als een bedreiging. En ik ben me er wel, ook voordat ik er naartoe ging... van bewust geweest dat extremisme iets is waar... Men uh, mijn wereldwijd bang voor is en ook in het Midden-Oosten. Want je wilde ja. dan ook iets aan dat beeld doen? Ja, als achterliggend uh, motief wel. En voor de rest gewoon berichten en de verhalen van mensen daar vertellen. Is dat gelukt? Uh, dat kan je zelf slecht beoordelen, denk ik. Ik denk dat als je iets maakt wat aansluit bij het vooroordeel, uh, uh, onderwerp over Al-Qaeda of over eerwraak... of over de moeilijke positie van vrouwen dan uh, beklijft dat. Dan hoort iedereen dat en denkt... ja, dat past in. Dat bevestigt mij, het beeld dat, bevestigt dat ze al hebben. En dan kan je tien andere verhalen daartegenover stellen... maar dat beklijft minder. Dan, dan wordt het toch eerder gezien als... ja, god, dat is een positief verhaaltje. En ik denk dat die jongeren op het Tagierplein in Spijkerbroek... Uh, veel meer voor mensen in het Westen uh, het beeld hebben bevestigd... van god, ze zijn net zoals wij. En ze willen precies hetzelfde als wij. Ze willen ook democratie... En, uh, Dezelfde tot wel verbazing droom. en verrassing? Misschien. Ik kan natuurlijk niet in de hoofden van iedereen kijken. Maar dat is. Uh, uh, het is natuurlijk logisch dat iedereen wereldwijd dezelfde wens heeft. Iedereen wil goed onderwijs voor zijn kinderen. En uh, dat er goede gezondheidszorg is. En uh, ja, gewoon gelukkig zijn. Maar waar, wanneer merk je dan bijvoorbeeld. dat als je dat beeld wilde nuanceren. Dus als je dan niet, je zou kunnen zeggen. die vooroordeel bevestigende onderwerpen maakte. dat dat minder aankwam? Nou, op een gegeven moment heb ik een reportage gemaakt in Marokko. Dat was uh, uh, in een wijk waar een aantal terroristen of mensen die een aanslag hadden gepleegd vandaan kwamen. En die reportage die was tijdens de verkiezingen in Marokko... en de jongeren die beklaagden zich erover... dat vanaf het moment dat jongeren uit hun midden die aanslagen hadden gepleegd... dat ze allemaal als terroristen werden gezien. Niet aan de bak kwamen en niet konden studeren. Eigenlijk hun uitzicht, een uitzichtloze toekomst. Waardoor je meer mensen die kant op drijft. En dat was juist hun klacht. Dat iedereen hen als terroristen zag, wat ze niet waren. Ze wilden gewoon studeren. En toen was het commentaar... Uh, God, wat mooi zo'n reportage over jonge terroristen. Toen dacht ik, hè? Dan heb je de essentie nee, gemist. Nee, precies. Nou ja, dat kan gewoon een slecht onderwerp zijn geweest. Dat kan er ook. Afwezen, maar het is nou, je meer hebt nogal je... teruggekeken, neem ik aan. Ja, het is ja. meer dat je gewoon denkt dat het zo zit. En dat je dan geneigd bent het uh, naar je eigen beeld aan te passen. Is dat frustrerend? Uh, dat is wel frustrerend. Ik denk dat iedereen ermee te maken heeft. Ik denk ook dat door de, de, de lengte van een gemiddeld journaalonderwerp... Um, je bescheiden moet zijn met wat je overbrengt. Vooral als je heel genuanceerd wil zijn. Als je genuanceerd wil zijn, ja. ja. En in, in het Midden-Oosten moet je genuanceerd zijn. Want je kan niet zeggen, het is een geweldige samenleving... en iedereen is hier dolgelukkig. En wat is hier nou toch een vrijheid? Ja. Dat is het, niet. Het, het is een heel gelovige regio. Ben je ja. zelf gelovig? Ik ben zelf niet gelovig. Was maar dat een probleem? Het, uh, nee, eigenlijk niet. Ik denk dat uh, de gemiddelde Arabier die gaat ervan uit... dat als je uit een christelijke samenleving komt... dat je zelf wel christelijk zal zijn. Mm -hmm. En dan, uh, dan zei jij, dat ben ik niet. Uh, nee, dan zei ik, ik, uh, ik, kom uit een, uh, ik heb een christelijke achtergrond... en daar is geen woord aan gelogen. En ik denk dat het voor... Misschien was dat vroeger in Nederland ook wel zo... dat op zich, als je niet gelooft of anders bent dan de rest... is dat nog niet eens zo'n probleem. Als je het maar niet hardop zegt, want dan moet men er iets van vinden... En dan wordt het lastig. Want als jij. Jij bent atheist? Ja. Als je dat daar zegt, dat kan niet? Uh, nee, dat wordt niet begrepen. God is overal. En dat zit in elk spreekwoord en in de gelukswensen. Als je iemand feliciteert met de nieuwe auto, dan zit de, de zegen van God daarbij. En uh, hetzelfde geldt voor de geboorte van een nieuw kind of een veilige landing met het vliegtuig. Religie zit overal. En dat is niet alleen uh, de, de islam. Maar ook de christenen hebben gewoon precies dezelfde traditie en cultuur. En, uh, een, een deel van de strenge regels in zo'n samenleving... die gelden voor alle geloven daar. Ja. Het zit in alles. Dus het, er is, ik, ik ken aardig veel mensen, dat zijn dan, die worden dan mino's genoemd. Moslim in name only. En die zijn netjes moslim. Ze noemen zich moslim, maar het stelt niks voor. Nee, gewoon dat staat op hun paspoort. En hun kinderen worden ook moslim. We gaan nooit naar de moskee. Vaste uit gezelligheidsoverweging. Misschien een dagje mee of de hele tijd. En dat kan maar zeggen dat je geen moslim bent. Nee, dat, dat is lastig. Ja. En uh, nou ja, Net zoals je hier uit de christelijke cultuur komt... kom je dan uit een islamitische cultuur. En dat is op zich geen probleem. Als je maar niet dat met veel aplomp gaat, gaat, gaat melden. Ja, ja, maar ik vind ja. het respect dat eruit voortkomt. Uh, aan de andere kant. En dat geldt ook voor de ongelovige moslim, zou ik maar zeggen. Uh, dat is wel weer heel groot en wel weer heel mooi. Hoe dus... bedoel je het respect voor de ongelovigen? Dat... Uh, het respect voor elkaars geloof... het res respect voor elkaars opvatting... Uh, ja. het respect voor anders zijn. Ja. Dat heb ik bij veel mensen Tot het moment dat je zegt dat je niet in een religie gelooft dus. Uh, als je dat... Ik denk dat uh, mijn bovenburen... waarmee wij heel goed bevinden... wat bijna familie is geworden... ik denk dat ze eigenlijk diep in hun hart... best wel wisten dat wij niet getrouwd waren... En niet in God geloofde. Ze hebben nog nooit iets christelijks in het huis voorbij zien komen. behalve dan de kinderbijbel, een geschenk van mijn moeder. En Dat respecteerden eerste... ze zolang je er maar niet over uitsprak? Ja, precies. En dan, dan, dan volgt er gewoon respect. Ja, je hebt een dochter, die, die is nu zes, geloof ik. Ja, bijna. Wat, wat heeft die daarvan, van, van de islam bijvoorbeeld, meegekregen? Nou, die, die vroeg daar op een gegeven moment. Die ging naar een school en daar heb je christelijke en feestelijke en, en uh, islamitische feestjes. Hartstikke mooi, want je viert ze allemaal. En uh, die vroeg zich wel af, God, wat is dat nou, een, een, een moslim? En zo noemt ze dat. En de bovenbuurman was dan een moslim en die ging naar de moskee... en dan vroeg zich af, waarom dan? En dan zei ik van, nou, dat, uh, daar vindt hij God. Ja, maar Mama Rima, die gaat nooit naar de moskee. Ik zeg, ja, maar die bidt thuis. Oh, is God daar ook? Maar waarom gaat hij dan naar de moskee? Eh, dus dat... ja. die heeft, en die vraagt dan, is dat dezelfde God als van haar oppas, die christelijk was? En dan vraagt ze, maar is dat dan niet dezelfde God? Of heeft hij een ander huisje? En ja, dat vindt ze dan heel interessant en hebben wij ook een God... Je hebt daar geprobeerd uh, ja. alles uit te leggen. Ja. Uh, uh, maar vond zij het niet raar dat het dan thuis het toch heel anders was dan in, daarbuiten? Zij vindt dat het normaalste zaak van de wereld... dat uh, er mensen zijn die in een god geloven. Dat, of ze er niet in geloven dat ieder uh, kind een ander landje kan hebben... met een andere vlag en een hmm. ander liedje erbij. En uh, ja, kinderen staan gewoon heel open in het leven. Maar ze was wel een belangrijke reden voor je om toch uh, daar niet te willen blijven? Uh, ten dele. Kijk, nou, zij gaat nu naar uh, groep drie... En uh, dat is natuurlijk een mooi moment om, uh, om hier te beginnen. Ook gezien de taal. Ze zat daar op een Jordaanse school waar ze uh, een Engelse en een Arabische juf had. Nou, is het is natuurlijk geweldig als je die talen zomaar meekrijgt. Ze had daar ook naar school kunnen gaan, neem ik aan. Ja, dat had gekund. Uh, maar ja, god hier is natuurlijk de voertaal. En Nederlandse spreekt goed Nederlands hoor. Ja. Maar, uh, maar had dat, je dat, dat ook willen laten groeien, eventueel? Uh, dat weet ik niet. Wat ik, wat daar wel, ik, misschien dat dat nu gaat veranderen, dat zou prachtig zijn. Maar wat je wel merkt is dat bijvoorbeeld je hebt een bandje wat daar speelt... en dan kijken de kinderen, mag ik wel opstaan. Er is heel veel ge gevoel voor hiërarchie. Als er muziek is, of ze wel ja, mogen precies. gaan dansen bijvoorbeeld. Ja, precies. He, dat je, uh, de, de regels zijn streng. En, uh, en jouw dochter, die dochter die stond geleerd... al meteen op... Wat... Nee, die leerde oh? dat ook. Die, leerde dat He, ook. En die stond oh, okay. ook netjes uh, stram in de houding bij het Jordaanse volkslied. Oh, okay. Dus er wordt, eh, volgzaamheid wordt wel onderwezen en eh, respect voor de autoriteiten. He, misschien zoals vroeger in Nederland voor de notaris en de artsen en de dominee was, zegt men. Ja, ja. Dus, de, de, dus in die zin, ik denk dat je hier heb je natuurlijk, veel meer. zijn kinderen veel uitgesprokener en mogen ze kiezen wat ze willen. En daar is het toch veel meer aanpassen. En zeg je wat sociaal geaccepteerd is en wat er als kind van je verwacht wordt. Dus zeg maar een. een kritische denker zouden uit dat systeem wellicht minder snel voortkomen. En daarom toch liever in Nederland? Ja. ja, ja. Is, is, is jouw blik op Nederland ook veranderd na die vijf jaar Midden-Oosten? Dat uh, vind ik lastig. Ik ben uh, nog niet zo lang terug. En uh, nu voelt het nog een beetje als vakantie, ondanks het slechte weer. En je uh, bent nog helemaal aan het omschakelen? Ja, ja en uh, mijn opvolger Sander van Hoorn die begint uh, nou ja, zo snel mogelijk... maar het kan ook nog een paar maanden duren en tot die tijd... Uh, houd ik het Midden-Oosten nog voor de NOS bij. Dus kan ook zijn dat ik die kant op moet. Dus ik zit een beetje nog met mijn hoofd daar. Ja. Uh, maar ik denk dat ik een andere blik heb op vrijheid en onvrijheid nu. Want? Of op welke manier? Uh, als je daar gaat wonen, je hebt... Een, eigenlijk, het is heel moeilijk om je een voorstelling te maken... hoe het is het leven in een dictatuur. En ik vind het nog moeilijk om uit te leggen. hoor. Het is niet een tank op elke hoek van de straat, absoluut niet. Het is meer de onvrijheid in het hoofd. Het, Hoe merk je dat? Wanneer liep je daar tegenaan dan? Nou, dat mensen bijvoorbeeld heel veel kritiek hebben... op hun eigen samenleving, op hun eigen heersers... en dat misschien wel binnen de dikke muren van hun eigen huis... tegen elkaar vertellen, tegen hun familie... de enige mensen die voor hen zorgen, want de staat doet dat niet... Maar dat niet zozeer in het openbaar zullen doen of op het terrasje. Of ja, gewoon de de, de beklemdheid, alles speelt zich af in je hoofd. Je moet iedere keer nadenken over wat je ja, zegt, wat je kunt zeggen. En dat kan de toekomst van je kinderen schaden als je dat wel doet. Want je naam is bekend. Je moet een, als je, als je van een goede familie komt, dan heb je een goede baan. En talenten doen daar niet toe. Um, mensen die liggen echt krom om een kind goed onderwijs te geven. Maar dat is geen garantie voor de toekomst, al is het een briljant iemand. Die onvrijheid zal je niet missen? Die onvrijheid zal ik niet missen, en dat, uh, dat, dat voel je hier wel. Kijk, als je hier rondloopt, je kan alles zeggen. Dat doen mensen ook uh, van harte. Ja. Uh, dat dat, dat is vind ik ook weer een, een grappig onderscheid... dat als daar vrijheid van kom, uh, uh, uiting komt. Uh, dat mensen het weer niet gebruiken om dat wat een ander heilig is uh, te beledigen. Een religie dus. Een religie, ja. ja. Maar dat nou, vind, ja, je, dat vind je wel goed? Dat vind je juist een, een uh, goed aspect? Ik, ik vind dat wel mooi als je afblijft van wat mensen heilig is. Want je bent wat dat betreft anders gaan denken... over de vrijheid van meningsuiting zoals we die hier hanteren? Ik ben er erg voor. Ik vind het prachtig. Uh, maar ik... mensen zouden zich er meer van bewust moeten zijn... hoe mooi het is en waar gebruik je het voor. Leg uit. Uh, het, het, het, het, het is hier een gezegende samenleving, in zekere zin. Om nog maar een gods, uh, term te gebruiken. En daar kan hier heel erg veel. En mensen daar die voelen zich, denk ik, heel erg aangevallen door het Westen. En begrijpen dat ook niet zo goed. Dat is het. Het is een volslagen onbegrip... Ze begrijpen niet dat wij, uh, dat als hier... Uh, nou ja, Wilders dan natuurlijk wordt mm. altijd genoemd uh, kritisch is over de islam. Dat Rutte zegt, ja sorry, vrijheid van meningshouding, nee, daar dat kan dat ik niks aan begrijpen. doen. dat wordt niet begrijpen. Nee, dat wordt niet begrepen. Nee, de zin wordt er niet van ingezien. Ja. Wat, wat, en, en als je zegt, van, want de, de onvrijheid daar, zoals je die beschrijft, mm. zul je niet missen. Maar als je dan naar Nederland kijkt, zijn er dingen in Nederland... die je of gemist hebt of juist wel, wel zou willen missen... als je die twee werelden vergelijkt? Um, nou ja, God, wat ik gemist heb, dat is, uh, dat is heel klein en heel persoonlijk. Dat, zijn, dat is gewoon de familie, uh, vrienden, uh, de, naar de kroeg op de hoek... bij wijze van spreken, dat soort dingen. Wat ik daar heel erg ga missen, is ook weer de mensen. Gewoon de mensen waar je echt bevriend mee bent geraakt... waar je een goede band mee hebt... En voor een deel ook, ik, ik vind uh, een deel van de omgangsvormen zijn prachtig daar. Ja. De gastvrijheid, uh, maar het, het respect. Maar omdat je het daarover had, hè, over die mm -hmm. vrijheid van meningsuiting en de grenzen zoals die hier gehanteerd worden. Dus het debat over bijvoorbeeld islam hier in Nederland. Wat vind je daarvan? Ik vind het heel erg hard. En uh, ik vind het vaak niet zo inhoudelijk. Als je met cijfers en met voorbeelden je, je angst kunt staven, dan is het heel goed om het daar met z'n allen over te hebben. Het gaat maar er weinig vind... over de feiten. Het zijn, het zijn veel slogans die over en weer worden geuit. En ook de mensen die het uh, uh, niet eens zijn met de toon van het debat... die gaan daar toch in mee. En iedereen verhart een beetje. En uh, iedereen maakt zich schuldig aan een gebrek aan inhoudelijkheid. En het gaat er niet om, om problemen niet te bedoelen... maar als uh, een paar jongeren in een, in een bus uh, de buschauffeur molesteren... Dan, wij, dan, dan zie ik niet in wat dat met de islam te maken heeft. Bijvoorbeeld de, de, de, de... de problemen met de multiculturele samenleving... is iets anders dan de problemen eventueel met de islam? Ja, absoluut. Dat moet je scheiden, denk ik. Ondanks het feit dat je natuurlijk poging hebt gedaan, ook om dat vanuit het Midden-Oosten mm -hmm. te laten zien, uh, wordt dat toch uh, te veel ja, vooroordeel bevestigend gereageerd? Ja, ik vind hoe hier uh, de, de, de angst voor de islamisering, denk ik, ja, uh, gaan mensen langs de, de, de, de, de deur om je te bekeren? Nee, dat toch zeker niet. Er werd ook dus heel die... heftig gereageerd toen je één keer met een mm -hmm. hoofddoek op vanuit het iran verslag deed. Hè? Er werden zelfs kamervragen over gesteld hier in Nederland. Ja, dat vond ik wel dat grappig. Dat heb je wel vervolgd, neem ik aan. Nou, ik heb het eigenlijk uh, ter plekke even gemist. Want ja, ik was daar gewoon aan het werk en er waren verkiezingen... en het was best wel druk. Leg nog even uit, waarom had je die hoofd ook op? Omdat dat moet in Iran. Uh, je, je vliegt de luchtruimen in en dan wordt er gezegd... willen de dames hun hoofd nu bedekken. En dan bedek je je hoofd en stap je zo het vliegtuig uit. En meer is het niet. En... Uh, ja, iedereen op straat die ziet ook wel dat uh, je een beetje onderwenig bent met dit kledingstuk. Dus uh, uh, die helpen je ook op straat en uh, zelf filmen met zijn hoofddoek om. Of vooral als je zo'n door aan hebt. Ja, maar Want sommigen dan, zagen het wel eens een bevestiging van het je de, de knieval precies, voor de islam. Et cetera. En dat vind ik. Ik vond de argumentatie ook wel interessant. Omdat ja, het de, daarmee zouden de NOS laten zien of uh, ik dat ik geïslamiseerd was. Terwijl uh, die hele discussie over uh, de hoofddoek hier, die tax, ja, ik... Ik heb ook een hoop gemist hoor. Maar wat wil je daarmee bereiken? Dat iedereen hem afdoet, dan doe je hetzelfde als de mensen in Iran. En dat is onvrijheid. Ja. En dat je mensen daartoe verplicht, dan ja. doe je eigenlijk precies hetzelfde. Het gaat om uh, dwang. En het, het grappige is dat dit hele regime in Iran is ook tot stand gekomen, omdat de vorige heerser uh, het verbood de ja. hoofddoek. En vrijheid zit hem niet in uh, een spijkerbroek en losse haren. Kan hem ook zitten in je hoofd bedekken. Het gaat om de keuzevrijheid die mensen hebben om hun leven in te richten zoals ze dat willen. En extreem is fout uit welke hoek het ook komt. En of dat nou islamitisch extremisme is, wat gezondheidsgevaarlijk is, of christelijk of... extremisme of atheïstisch extremisme. Uh, het, het enge, ik, ik snap wat mensen tegen religie hebben. Het, het, het, is, het zijn mensen die geloven in hun eigen waarheid. Tuurlijk, je gelooft dat jouw God de waarheid is. Maar een atheïst gelooft ook in zijn eigen waarheid. Namelijk dat God niet bestaat, en dat weet hij zeker. Is, is die discussie over kop voor de tak daar aangekomen? In een, nou ja, waar jij zat, of in de uh, of... Nou, In de tijd dat ik er zat, kwam fitna uit. Uh, de reacties vielen mee. Er is wel een rechtszaak gestart tegen Wilders op dat moment. Dat was eigenlijk een vrij, vrij kleine groep in de samenleving... En uh, ja, wat je ziet, dat extremen, die voeden zich met elkaars bloed bijna. Hè? Dus die worden allebei veel extremer. En dan Wilders weer en dan zo'n groep die het daartegen opneemt. En de mensen op straat, die hadden wat anders aan hun hoofd. De hoge prijzen, de werkeloosheid, het onderwijs, de gezondheidszorg. Uh, kunnen zeggen wat ze willen. En ja, Geert Wilders nooit van gehoord. En af en toe zegt hij natuurlijk iets over uh, Israël. Dat, dat komt dan wel uitgebreid uh, in het nieuws. 65 van de inwoners van Jordanië is Palestijn. Uh, dus ja, dat, uh, het, het stomme is, je moet je dan verantwoorden voor Nederland. En ook uitleggen. Kijk, dat is niet hoe een land denkt, maar... Dat is dus wat iemand die mag die... zeggen in Nederland. Dat is wat iemand mag Jouw zeggen. Nu. volgens Sander van Hoorn, die zat uh, uh, in, in Israël... Israël? Israël zoals ja? ook, uh, la, ik zou bijna zeggen, de goede oude tijd... altijd in ieder geval een correspondent in Israël. Uh, die gaat nu uh, verhuizen van standplaats nou, en Israël wordt een freelancer. Is dat echt een, een, een, een... verandering van policy bij de NOS? Uh, ja, daar zit ook achter dat uh, uh, het, het, het, het nieuws uit Israël... waar natuurlijk altijd heel veel aandacht voor is geweest... Als je, uh, kijkt naar de afgelopen uh, decennia. Als je dat vergelijkt met de aandacht die er altijd is geweest... voor de Arabische wereld, met de lente komt daar verandering in. Maar er was bovenmatig veel aandacht voor, voor Israël. En dat wordt nu omgedraaid. En dat wordt nu omgedraaid. Uh, je bent aan het omschakelen, weet je ja. al, wat je gaat doen hier in Nederland? Ga je de Vierdaagse verslaan? Of uh, na al die oorlogen die je hebt ja, gehad? Ja, wie weet. Dat, uh, ik hoop daar interessante mensen aan te treffen. Ik heb nog geen flauw idee. Ik lijkt zit me toch nog. lastig, hoor niet? Ja, nou, de, de, de omschakeling van uh, het plein naar, uh, nou ja, noem eens wat... Uh, ja. De file-problematiek, echt, uh, dat interesseert ja. me op dit moment niet zoveel. Maar ik heb ook uh, in het verleden bij het Jeugdjournaal gewerkt. En eigenlijk, je gaat ergens naartoe je denkt, heb ik dat? En je staat daar met mensen die ergens van houden of ergens voor vechten. En dan... Uh, Is het ja, toch heel leuk? Ja, eigenlijk wel. Ik weet van mezelf dat ik de belangstelling opbreng, omdat ik mensen gewoon interessant vind. Ik, ik wens je daar heel veel uh, succes en uh, sterkte bij. Dank je voor dit gesprek, Nicole ja, Feven. Uh, zo direct uh, na deze uitzending kunt u luisteren naar het Radio 1 Journaal. Rick van der Westlaken, waar gaan jullie het over hebben? Eh Jan, we gaan het hebben over roken. Steeds meer Nederlanders stoppen met roken. Vergeleken met vorig jaar zijn er uh, nu een half miljoen mensen gestopt. En in het Radio 1-journaal vragen we ons af... waarom juist mensen op dit moment stoppen met roken. Deel uw ervaringen, reageer via nos.nl of via Twitter. En dat is dan uh, apenstaartje NOS Radio 1. Tussen half vijf en half zeven meer hierover in het en... NOS Radio 1-journaal. Precies, en uh, nu dus het NOS-journaal met Job Boot. Radio 1. NOS-journaal. Anders Breivik heeft tijdens de schietpartij op het eiland Utoya... verschillende keren met de politie gebeld om zich over te geven. Dat zegt zijn advocaat in de Noorse krant Aftenposten. Op die manier wilde hij voorkomen dat hij door de politie zou worden doodgeschoten. Breivik belde in korte tijd tien keer naar de politie... nadat hij al veel jongeren had gedood. Studenten die in 2008 te veel hebben bijverdiend... hoeven mogelijk toch niet de hele OV-jaarkaart terug te betalen...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 Justitie komt met de waarschuwing naar de aanleiding van de dood van een jongen van 19 uit Waalre. In zijn huis is de stof PMMA gevonden. En in de Hongaarse hoofdstad Budapest zijn de lichamen gevonden van mensen die waarschijnlijk levend zijn begraven. Ze lagen in een bos op een eiland in de Donau. Eén slachtoffer wist aan de dood te ontkomen en waarschuwde de politie. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat tussen Avrid Beek en Zevenaar 2 kilometer file. Op de A27 Utrecht richting Breda tussen Noordeloos en de Brug bij Gorkum 6 kilometer file. Dat komt door een ongeluk tussen vier personenauto's. Daardoor is de linkerreis daar ook afgesloten. Op de A28 Utrecht richting Amersfoort 6 kilometer tussen de Uithof en Soesterberg. En op de A7 van de afsluitdijk naar Heerenveen... staat tussen Sneek Haukesloot en Knopert 4 kilometer file. Dit is Radio 1. Afro vrijdagmiddag live. Jan Mon. Welkom terug bij vrijdagmiddag live. We zitten in de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Daar kunt u ook langskomen en dan uh, hoort en ziet u Jochem Baalman. Hij is beleggingsadviseur over de gekte afgelopen week op de beurzen. En Mensje van Keulen die recenseert de Iraanse filmen Separation... en de theatervoorstelling Geld en Genoeg. U kunt ook reageren via Twitter. Hashtag AvroVML. U kunt ons dus mailen live@avro.nl En u kunt ons dus zelfs zien via onze website. Dames en heren, welkom bij de Tweede Tafel. De tafel waaraan elke week twee of meerdere onbekende Nederlanders aanschuiven... om te reageren op een door mij opgeworpen stelling. Het is weer tijd. We hebben weer een spannend weekje achter de rug. De beurzen hielden hun hart vast, voortdurende onrusten in het Midden-Oosten, de afschuwelijke honger in Afrika, de opheffen over Mariko Peters, maar bovenal werd het nieuws deze week gedomineerd door de onrusten in Engeland. Vandaar dat wij vandaag hierover praten met twee Nederlandse ruilschoppers. Heren, welkom. Ja, Dank je wel. Stel je even voor. Ja, dat zou je wel willen, hè. Ben je blond of zo? Ja, ben je blond of zo? Ja, dat zou ja. natuurlijk wel heel erg onverstandig zijn, mevrouwtje, om onze namen hier even te gaan lopen noemen. Nee. Ja, uh, moet je ons zal de ook hebben? Ja. Klaproosweg 15, 12, 23, ik zal in Noord. Ja, van Maurik weg. Heb doodte de ttip nummertje 13. Oh, ja. hè, 0906 SM in Almere Stad. Zo de mythe toch op. Noem mij maar, maar Jan Elmervrouw. Ja. En hoe zal ik u noemen? Ja, zeg maar je, hoor. Zo oud zijn we nog niet. Nee, helemaal niet. Hoe zal ik jou noemen? Klaas, Kees. Kees. Noem mij maar Kees. Ja. Kees K. Ik praat wel zo makkelijk. Goed. Jan L, om met jou te beginnen. Krijgen we nog wat de zuipuur of niet? Ik heb wat trek in een biertje. Oh, ja, ja. Sorry, jongens. Ja, voor mij ook één. en Zet er maar zo'n ouwe naast. Ja. Ik, ik... Twee kopstootjes ja. voor de mannen hier aan tafel. Kan ik... dat geregeld? Ja, een beetje snel graag. Ja, anders, gaan wij dan, anders zullen wij weer zelf even wat kopstootjes uit die zo. Ja, Kees. Even stil nou, Kees. Ik heb dorst. Goed. Jan L, hoe kijk jij naar de gebeurtenissen in Engeland? Ja, ik vind het kut, ja. Pardon? Ja, ik vind het kut, ja. Duidelijk. Maar waarom? Ja, ik had wel zin in die wedstrijd. Ja, we hadden al geld ingezet en alles. En ik had twee van die oranje pruiken gekocht. Weet je wel, ging televisie niet door. Oh ja, die interland. Maar ik bedoel, hoe kijken jullie als reilschoppers naar de rellen in Londen? Ja, uh, moet je luisteren, ik vind het, uh, dat ze het allemaal heel professioneel aanpakken daar. Maar ze kregen natuurlijk ook wel alle ruimte. Ja, dus meer is, was ik een wegen of een straat te bekennen. Ja, het duurde inderdaad uh, enige tijd voordat de politie grip kreeg op de situatie. Ja, vind je het gek? Die, die jut in Engeland, die heeft geen eens een pistool. Nee, die, die wouter, die lopen er allemaal rond zonder blaffers. Ja, maar dan kan je toch niet voorstellen, joh, Nico zonder pistolen? Tje. Ja, hier niet inderdaad, boys. Mannen, we moeten naar de stelling. De stelling van deze week luidt... we moeten de euro redden. Daarvoor moet de Europese Centrale Bank... meer macht krijgen om de crisis te, te bestrijden. Wat? Wat? Huh? Oh, de... Dat weet ik verder? Ja. Europa. Europa, dus de water naar het strand toe gooien. Ja, jongens, sorry voor deze stelling. Ik had een andere stelling verwacht over de gebeurtenissen in Engeland. Maar goed, jullie zijn het dus oneens met de stelling. Uh, gaan jullie binnenkort ergens nog een relletje trappen? Tja, weet ik eigenlijk niet. Nou ja, dat is natuurlijk geheim. Maar uh, ik denk dat we binnenkort wel wat onrusten kunnen verwachten in de buurt van... Nou, sowieso uh, Eindhoven en Tilburg. Sowieso. Uh, Renesse ja. en, uh, ja, als mede Zutphen. Ja, zeker. En, uh, uh, en ja, uh, Hank en tussen, Beetje ja. lullen tussen. No. <laughs> Amsterdam? Amsterdam, nee, daar beginnen we niet nee, aan. Nee, daar gaat ons dan weer net even wat te ver. En waarom die onrusten? vanwege het weer. Ja, het is echt kut weer. Ja, heel die zomer regen, dat is toch verschrikkelijk. Daar zou nou eens een keer wat aan gedaan moeten worden. Ja, maar worden. daar hoor je de ogen hier in de naak niet over. Nee, precies. De Haagse achterkamergordel is wat dat betreft muisstiel. Mond dood. En hoe gaan die onrusten eruit zien? Wat kunnen we verwachten? We gaan de straat op. Ja, we gaan de straat op. Ja. En dan gaan we dingen kapot maken. Kapot. En meenemen. Kapot Vanwege maken. dat kut weer. Jongens, de tijd zit er helaas op. We moeten gaan afronden. Een plasmascherm wil ik hebben. Ja. En dan kan ik met die miseregen lekker de hele dag op de bank zitten. En ik wil een Xbox en een Sienas, een en een elektrische. Heren, dank voor jullie een keer komst. Bij de tafel. De tafel. Wilt u ook een keer te gast zijn of wilt u aanschuiven bij de tafel? Kijk dan op ww.krans.avopeschrijkking.nl. Henri van Bas Hoeflaak en Marian Luif hoorde u. Menig beleggers zweten deze week. De koersen schoten alle kanten op. En ondanks een verbod op short-selling in een aantal Europese landen speculeren op dalende aandelen. Ondanks dat verbod openden de Europese beurzen vanochtend weer in de min. Ik geloof dat ze nu weer een beetje in de plus staan. Regeringsleiders overleggen voortdurend, slagen er niet in de boel... tot bedaren te krijgen. Wat moet er gebeuren om de rust te laten weerkeren? Ik praat erover met beleggingsadviseur Jochem Baalman van Indexes. Welkom. Bedankt. En onze cultuurresistent van deze week zit hier aan tafel, Mensje van Keulen. Mensje van Keulen, uh, uh, de gelukkige of ongelukkige bezitter van aandelen... Nee. Ook oh, nooit ja. overwogen? Ik heb het een aantal jaren geleden gedaan met internet. Oh. En ik schaamde me al snel. Want? Ik vond ja, je iedere dag in de krant kijken als niks voor mij. Het ging en... om het niet nee, goed, of ik, had je er ik, wel ik op Nee, ik vond het ook iets verkeerd hebben. Ja? Ja. ja? Wat dan? Nou, de idee dat je inderdaad iets ziet vermeerderen. zonder dat je er verder iets voor doet. Ah, wat Calvinistisch. Ja, zeker. Ja, ja. <laughs> dus je hebt ze weer verkocht? Ik heb ze weer weggedaan. Ja. Meneer, meneer Baalman, uh, uh, heeft u eigenlijk aandeel? Ja. Of ik zeg u, wat zou ik jus zeggen? Ja, het zeg, te, ja. wat, wat doen we eigenlijk. Tutueren ja, we? Het van Goed. Ja, misschien uh, wel. Heb jij aandelen? Ja, die heb ik. Ja. En gezweet deze week? Uh, uiteraard, ja. want als het zo hard gaat, dan, uh, uh, dan denk je wel eens van: goh, goh, uh, waar eindigt dit? Ja, hoeveel verloren in procent? U hoeft geen bedragen te noemen. Maar. Ik denk procent, of uh, 10, 15. Oh. Uh, maar wat je, wat je nu ziet. We hebben het net over uh, voetbal gehad. Uh, er zijn. Uh, bij EK's en WK's 16.000 bondscoaches. Dus we zijn er nu ook 16.000 beleggingsadviseurs in ja, Nederland. Waaronder u? Uh, ja, maar het is mijn vak. Uh, ik, heb, uh, ik, ik heb niet de arrogantie dat ik de wijsheid in pacht heb... of dat ik de glazen bol heb. Maar ik, ik vind wel dat uh, we reageren nu op alles wat beweegt... En de beurzen gaan hard naar beneden. Het was echt paniek hè, van de week? Uh, ja, gedoseerde paniek. Hè. Het ging gedoseerde er... paniek? Ja. Hoe ziet dat eruit? Nou, echt paniek. Dan, dan, als je dan naar een grafiek kijkt... dan, dan gaat die echt als een speer. Nou ja, Bijvoorbeeld die Franse bank, zoals ja. je ja. tegen generaal... die ging ja. uh, 10% omhoog, 10% omlaag. Uh. Ja, precies. En dat uh, naked short selling, hè, dus... Uh, uh, Les toch nog maar even uit wat het is? Nou, dat is uh, eigenlijk uh, aandelen verkopen die je zelf niet hebt, niet gehad hebt, maar inleent om aan je uh, leveringsverplichting te voldoen. Ja, daar moet je iets voor betalen. Je huurt ze eigenlijk en je schat dat ze gaan zakken. Nou ja, je, ja, je speculeert daarop. Ja. En ik ben het met de uh, mensen van Keulen eens: uh, uh, beleggen, als we er op die manier naar kijken, dan moeten we het niet doen. Want? Alleen, ja, dat is, dat is een risico nemen met, met puur en alleen gedrevenheid om daar op hele korte termijn heel veel rendement mee te maken. Dus dat maar verbod is goed? de, de risico's uit het oog uh, uh, verliezen. Gaat dat helpen, dat verbod? Dat het nu even in die landen dan tenminste niet mag? Op deze manier niet, want dat moet je gezamenlijk aanpakken. Uh, ik wil het ook wel graag hebben over samenwerken. En dan kun je op meer uh, onderwerpen. Dan in, uh, moet je het 2011. overal doen, bedoelt u? Ja. Als het effect moet hebben. Want u bent wel voor zo'n verbod? Ik ben voor zo'n verbod. Als je het, uh... Kijk, als je naar uh, een uh, voetbal kijkt, uh, dan is het zo dat uh, je moet samenwerken, je moet samen spelen. Je kan niet allemaal elf spitsen opstellen en ook niet elf keepers. Maar je moet je wel allemaal aan de spelregels houden. Hè? En dat is dat je uh, 90 minuten de tijd hebt en uh, we kennen allemaal de spelregels van het voetbalspelletje. Maar we moeten denk ik in uh, het naked short cellen gewoon de spelregels aanpassen. En dat Wat? doen we met z'n allen. Wat moet daarin aangepast worden? Dat uh, het uh, overdreven veel risico nemen. Waardoor zelfs mensen van Keulen, die uiteindelijk toch haar eigen boontjes moet doppen... Uh, in ieder geval uh, de generaties na ons, hè, de AOW en al dat soort zaken... die zullen toch een stukje minder uh, zijn. Valertje Staat maakt een uh, terugtrekkende beweging. Um, dus we moeten onze eigen bonen doppen. Want, want, dat, dit, dit is wel, want ja, nou, je hebt natuurlijk die, die hedgefondsen. dat zijn ook uh, speculanten die erop zijn zoveel mogelijk geld verdienen. Ik denk eigenlijk iedereen die in aandelen handelt, wil toch zoveel mogelijk geld verdienen? Ja, of niet? de slager op de hoek wil ook zoveel mogelijk geld verdienen. Ja. Alleen, uh, het, ja, het, het gaat erom op welke manier uh, doe je dat. Uh, en zoals in ieder spel zijn er spelregels. En soms moet je die aanpassen. Die zijn nu een beetje te ruim. U zou voor zijn als dat wat stringenter wordt. Dit, dit is uh, ja, uh, puur pure speculatie zoals het oorspronkelijk niet bedoeld is. Ja. Je schreef een, een column uh, waarin je de onrust op de beurs vergeleek... met waterpokken van je dochter. Ja, wat klopt. bedoel je daarmee? Nou, dat mijn dochter echt waterpokken heeft. <laughs> ah. en, uh, dat ik, Wetenschap. Uh, ja, denk je. Ik heb ze zelf ook gehad. En ja, jij waarschijnlijk ook. Ooit. Uh, dan ontstaan er rode vlekjes... Uh, dus dat kun je zien ook in de beurs. Hè. Uh, al dertien uh, dagen achter elkaar, vandaag groen. Uh, uh, allemaal rode plekken. Uh, ja. Je weet één ding zeker, dat die rode plekken die gaan weg. Ja. Ze verdwijnen. En uh, of ze terugkomen uh, bij iemand anders, dat weet je niet. Maar bij jou niet meer, want die waterpokken die, uh, die zijn al voorbij. Ja. En dat is een, een bepaalde vergelijking om ook eens een keer niet... Uh, over beurskoersen te hebben... maar is te vertellen aan de mensen... dat we niet zo met de vingeren moeten wijzen naar elkaar. En uh, zeker niet moeten zeggen dat uh, alles met de beurs slecht is. Of alles wat, alles wat je hier ziet staan in deze zaal... is uiteindelijk beursgenoteerd. Ja. En als we dat niet leuk vinden, ja, uh, dat ze dan pech hebben... zo zijn we opgebouwd in deze maatschappij. Dus laten we nou we alsjeblieft... kunnen niet meer zonden. Ja, het enige nee, verschil is natuurlijk niet waterpokken. Het bloed in lichaam, kun je lichaam. Je kan zeggen, ah, ik hou er niet van bloed. Ik vind het Nee, en... dat, dat is lastig. Er zit lastig. wel degelijk ja. bloed in je lichaam. Ja, maar die waterpokken... Je zei zelf al, uh, die krijg je een keer en dan komen ze niet meer terug. Dat geldt niet voor zo'n economische crisis, helaas. Nee, maar deze uh, grote dip, hè, ik wil het niet bagatelliseren, maar die gaat voorbij. Geloof me maar. Maar kunt u mij eens uitleggen hoe het, hoe het mogelijk is dat je nu in deze laatste dagen bijvoorbeeld een woord als verdampen ziet staan? Dat is heel simpel, omdat er vermogen verdampen. Verdampen. als een aandeel maar op het 10 euro... Maar dan was het er dus niet. Dan ja. was dat geld er dus ja, niet. Jawel, want als een aandeel op uh, 10 ja. euro verhandeld wordt, de beurs ja. gaat dicht... en de volgende dag opent die op 5 euro, dan is er 5 euro verdampt. Maar dan bestond het dus niet. Ik bedoel, dan is het vergelijkbaar met een plas water. En is het is hetzelfde. Er, ik... uh, een bepaalde sportwinkel koopt tenten in. Ja. En die wil die tenten verkopen, heeft daar een bepaalde kostprijs voor betaald. Alleen het regent de hele zomer. Dan moet hij ze onder de kostprijs verkopen. En dat verschil is verdampt. Dan heb je er wel zoveel duizend euro voor betaald. Maar dan is het, na het aan het eind van de zomer veel minder waard. We moeten, ja. denk ik, altijd oppassen. Uh, daar wil ik uh, me wel hard ja. voor maken. Is dat de beurs het altijd gedaan heeft. Of de beleggers. Maar het, nee, nee, nee. Het, het, het werkt in de economie altijd zo. Nou ja, in die zin heb ik ook helemaal niet zoveel meelijden met aandeelhouders. Als die zo lopen te klagen. en weer wat kwijt zijn. Want ze hebben dat risico genomen. Zelf genomen. En ze hebben zich willen verrijken. Dus, ja. uh, nou, daar wil ik ook nog wat ja. zo zeggen. Um, het gaat wel om uh, uh, gedegen beheer van je eigen portefeuille. En het liefst natuurlijk via indexes. Uh, en maar... ik begrijp ook wel dat je moet beleggen. Omdat anders een bedrijf nooit kan starten. En omdat, er, ja, omdat mensen moeten werken. Hè? Dus ik begrijp dat er... Er werken heel wat... veel mensen bij beursgenoteerde ondernemingen. Uh, nou, ambtenaren ik heb zesier... gebruiken papier ja. uiteindelijk afkomstig van een uh, beursgenoteerde onderneming. De handelaars verdienen altijd. Hè? Ook als het J Jij verdient altijd eigenlijk. Of het nou goed of slecht gaat. Nee, nee Want het wordt gekocht of verkocht. Ja, uh, uh, daar, daar. Jij bent slimst van iedereen. Nee, nee, nee. Uh, als je kijkt naar uh, wat kost een organisatie, hè, we zijn met z'n twaalf, we hebben drie uh, vestigingen in uh, Nederland. Uh, dan, uh, als een beurs heel hard daalt, dan kost het ons natuurlijk ook geld. Dat is logisch. omdat, omdat mensen uit de beursen stappen en je minder handel hebt. Ja, de, de, de welbekende verdamping. De, ja, maar die verdamping dat is alles bij ons omhoog gaat. Voor veel mensen is het toch een raar idee ja, het is als ING IR, is ineens een derde minder waard. Ja. Ja. Zo, dan, hoezo? Hoe kan ja, dat van dan, de een op de andere dag, weet je wel? Ja, maar sommige uh, zaken zijn zo. Het zegt niets meer over de werkelijke waarde, eigenlijk die koersen van de bedrijven of de stand van de economie. Ja, maar als we als, als we dus uh, hier proberen af te spreken dat we eigenlijk niet meer iets met de beurs willen of dat de euro in ons Zak. Nou, zover, zover willen we niet gaan. Maar wat moet er wel gebeuren, denk je? Uh, er moet rust komen en die zal er komen. Stabiliteit. Uh, we moeten een aantal spelregels met maar, elkaar maken. Maar die zal gespreken. er komen. Er zijn mensen die zeggen... die crisis kan nog wel tien jaar aanhouden. Ja, nou, sterker maar, nog, wij bestaan nieuwe 15 jaar... Maar spelregels. er waren al regels. Dus waar moeten die dan weer veranderd worden? Het is omdat, net als met uh, spellingen. Dan komen er weer nieuwe regels... en dan komen er weer nieuwe verwarringen. Ja, ja nou, omdat je, uh, als je uh, kijkt naar uh, de literatuur... dan verandert daar ook wel eens iets aan. Het blijft een boek... Je zegt, je zegt er moet rust komen. We, we hebben de, de regering is weer terug hè, van vakantie. We hebben uh, Verhagen al gehoord en uh, de jager, minister, de jager ons minister van Financiën... die zegt, Joh, wij staan nog goed voor, niks aan de hand. Deel je die mening? Ja, dat uh, heeft uh, minister Bos ook al een keer uh, gezegd. Ja, Dat, dat zijn uitspraken, daar, daar, daar kan ik zelf ook niks mee. Maar je zei zelf net heel, uh, heel goed, uh, van ik heb de wijsheid niet in pacht... Dus je kunt ook geen voorspellingen doen... Toch is het heel vaak zo dat je financieel deskundigen in de media voorspellingen ziet doen. Ja. En dan nadenken. Ik zit hier om meestal om te niet vertellen uit te dat, komen. dat dat. dat, ja. Uh, ja, dat, dat ik, ik, is... ik ga geen voorspellingen doen. Nee, nee, nee maar je nee, zegt wel verstandig. dat je moet blijven nou. handelen. Ja, want onze maatschappij is opgebouwd. De fiets uh, waar jij op gekomen... Ik ben met de tram. Uh, we zijn er gekomen, eenmaal van Die, handel die is uh, uh, de, ja, het is uiteindelijk beursgenoteerd. Logistiek, transport... Alles is uiteindelijk beursgenoteerd. Of we dat nou leuk vinden of niet. Nee, dat, nee, is, een dat, feit. dat is een feit. Ja. Alleen het zou fijn zijn als we weten waar we dan in moeten handelen. Maar dat is dan weer die koffiedik en zo waar je dan in en kijkt. En je kunt daar goed bij uh, indexen Ja, dat dacht <laughs> ik, nou, dat mag ik. Die naam mag dan nu niet meer gezegd worden. Maar ik dank je wel <laughs> voor je toelichting tot dit moment. Want je blijft nog even zitten. We gaan zo direct met mensen van Keulen praten over film en theater nadat we hebben geluisterd naar muziek The Grounds MUZIEK You girls are getting crazy. met het nummer Yeah. Wil je die muziek ook thuis draaien, dan kan dat... als je het antwoord op de volgende vraag weet... uit welke stad komen de crowns. Als je dat antwoord weet, mail het dan... naar vrijdagmiddaglive@avro.nl. De eerste die het goede antwoord aan ons doorsturen... winnen hun single Weirdest Summer. Zo direct hier ook nog te horen. Onze gastrecentcent... Yeah, yeah, yeah. Is vandaag Mensje van Keulen. Yeah! Oftewel de koningin van het korte verhaal. Zoals je veel wordt genoemd, toch? Vooruit mij. We hebben hier ook nog aan tafel uh, Jochem Baalman, beleggingsadviseur. Uh, bekend met de verhalen van Mensen van Keur. Ja, uh, wel. Uh, ik heb de laatste tijd niet zoveel tijd om te Absident, lezen. Maar... Uh, op uh, de middelbare school? Ja, ja, ja, ja zeker. Dat ja, krijg ja. je altijd horen, mensen. Nou, dat ja. komt wel vaker voor, want uh, mijn eerste boek is niet zo dik. Dus dat was nogal populair daarom. Op de, ja. op, de, op de boekenlijst van de middelbare ja. school? Ja. ja, kort en krachtig. Ja. Ja. Het is, uh, je hebt 40, je 40 jaar schrijfjubileum dit jaar ja. gevierd. Een enorme lijst aan romans, kinderboeken en prijzen ook op je naam staan. Een moment om op de lauweren te gaan rusten? Of? Oh, nee, geen Geen zin. zin. Bovendien heb je als, uh, als schrijver, dat mag ik misschien wel even zeggen tegen hem... Ja. heb je geen pensioen. Dus je blijft altijd door. Je moet wel. Ja. Is dat zo erg? Ja, ja, zelfs als, ja, god, ik heb wel wat koop polissen. Dat is maar heel weinig. En je krijgt je OOW, maar nee, ik blijf altijd werken natuurlijk. Ja, ik denk en dat Jochem graag, je nog wel wil adviseren in de afloop van nee? de uitzending. Nou, ja, ja, ja, ja, nou, dit geeft het wel aan, hè? We nee, moeten wel je... onze eigen boontjes... Nee, kijk, nee, als kunstenaar heb je natuurlijk niet een werkgever... die een gedeelte van je bedrag afneemt en wegzet. Nee. Ja. Dan moet je dan dus zelf dan zorgen. betalen. Ja. En de meeste jaren zijn kunstenaars behoorlijk arm... en kunnen dat helemaal niet doen. Nou, dat misschien dat ze... jullie daar zo direct nog even over doorgaan... maar nu ben je hier in je hoedanigheid als gastrecensent. Je hebt voor ons de Iraanse film A Separation bekeken. Ook veel over geschreven van deze week, eh, die het World Cinema Festival hier in Amsterdam opende. Kun je even kort zeggen, waar gaat die over? Nou, kort is, is niet zo eenvoudig, behalve met één woord. Echt scheidingsdrama, maar dat is dan te weinig. Mm -hmm. um, een echtpaar, en daar begint de film ook mee, die vol dat vol verwijten zit. Dus je hoort ze echt elkaar tekeer gaan. Ze hebben een dochter van elf. Uh, dus aan wie zal het meisje worden toegewezen? Daar eindigt de film ook mee. En um, daartussenin speelt zich dan een heel verhaal af... Namelijk, er is een oude man in huis, de vader van de echtgenoot. Die man heeft Alzheimer. Die moet verzorgd worden. Als je daarnaar kijkt, dan denk je ook... ja, waarom is er dan niet thuiszorg? Waarom is er geen tehuis waar die man kan zijn? Maar je accepteert dus al als vanzelf dat die man dan in huis moet zijn... en verzorgd moet worden. Maar door die scheiding gaat de moeder weg. Dus is er niemand. Dus de echtgenoot moet een hulp aannemen. En dat is dan een zeer gelovig iemand in zo'n chador die binnenkomt met haar kleine dochtertje. En die is zwanger. Want dat echt maar is niet geloven? Dat is behoorlijk seculier, laat okay. ik het zo zeggen. En dat was ook wel aardig als je in hun flat rondkijkt... Dan zie je dat ze een echt een Amerikaanse grote koelkast hebben staan met zo'n ijsblokjes ding erin. Je ziet een televisie staan. Je ziet uh, dat ze stoelen hebben aan een tafel. Westers aandoen. Uh, ja, in tegenstelling tot de de armere, de hulp en haar. De Later die Later zie je dat die zitten op de grond. Dus dat contrast is er ook wel binnen die mm -hmm. film. Maar je ziet ook en dat is, ik heb het uh, te snel gezien. Want je ziet op een gegeven moment een muurtje en zie je ziet wat prenten hangen. En daar hangt bijvoorbeeld één prent, ik zag het ineens heel snel... van een indiaan met een veren tooi. Dan denk ik, ja, waarom? Is dat van, ik wil naar Amerika? Of... Maar, dus, maar wat, wat, wat zou jij dan, uh, het is misschien moeilijk ook uh, de band worden... maar het thema van de film noemen? Uh, nou, er is iets heel universeels en dat is uh, dat, dat scheiden lijden doet en dat kinderen daar de dupe van zijn. Want dat gaat dus in niet alleen over dan die echtscheiding. Gaat het ook over die scheiding in nou, de het samenleving? Het gaat ook omdat... Uh, voor, al, voor alle personages heb je een zekere zin sympathie. Ze hebben allemaal op hun manier gelijk. Um, en ze zitten vast aan, aan die waarden die in dat land gelden. En dat maakt het moeilijk. En dat maakt ook dat ze liegen. En vaak is dat uh, uit allemaal. een soort bestwil. Ja, uit, nou, vooral de mannelijke hoofdpersoon en de hulp. Mm. Die moeten liegen uit, uit bestwil om... Uit angst voor de ander of om de ander te beschermen. Dus is het een, mooie film? een, goede het is film? een mooie film? Het is een heel mooie film. Het is een zware film. Het is echt een binnenhuiskamerdrama. Realistisch, geen humor. Vreugdeloos, zwaar. En toch een maar spannend. Meespannend. Uh, uh, zelf... <laughs> spannend. maar, <laughs> <Ja. Meest spannend laughs> <een> <laughs> maar ongelooflijk mooi gespeeld. Want ja. de camera zit steeds heel dicht op de huid. En daardoor, daardoor werkt alles ook heel claustrofobisch. Dus alles is al binnen... Maar zelfs als je even buiten bent, dan is het alleen maar omdat de hulp... de mensen vader van straat moet plukken. En dan hoor je alleen maar dat getoeter. En ik ben ja. ooit een paar keer geweest en dat riep ook... Het herinnering. Aan het, het, het is wel ja. knap om zo'n film te maken... denk ik, in een land waar ook heel veel censuur is. Hè? De, de, ja. de regisseur zegt, ik ja, wil politiek geen politieke komt, boodschap uitdragen. Ja, uiteraard. politiek komt ook niet ter sprake. Wat wel ter sprake komt, is... ja, God, je ziet de rechtspraak meer dan eens. Dat is dan allemaal weer binnen... Ja, de rechter kan of die man die dan rechts spreekt, kan zeggen... Ja, als je je mond niet houdt, ga je nu drie dagen de cel in. Daar moet je ook aan wennen dat dat dan zomaar kan. Ja. Dus het is ook, ook dat is weer zo benauwend. En in Iran is religie natuurlijk, politiek. Ja, maar wat je daarvan merkt is niet veel. Ik heb maar één keer de hazaan gehoord, heel even. Dus die beklemming die viel nog mee. Hm. Maar uh, het is meer dat de hulp, die dus heel gelovig is... dat die, omdat ze zo gelovig is, ook bijgelovig is... Dus als ze aan het eind gedwongen wordt in huiselijke kring... om op de Koran te zweren, dan doet ze dat niet. Om uit bijgeloof dat ja. haar dochtertje wat We zal We moeten ook, ook vanwege de tijd en om te ja. voorkomen... dat de andere voorstelling ja. te Tupperkite afkomt... even naar uh, de parade, want ja. daar heb je die theatervoorstelling dat nou, is een heel gezien. andere koek. Geld ja. en genoeg heet die. Ja. Want, de hele ja. andere koek, goed ja. onderwerp, goed thema, ja. Ja. Voor ja. Ook al Ja, nou, dat heeft er ook mee uh, te maken, als je deze film hebt, hebt gezien... net in je kom, ik kwam buiten... en. Uh, Zie je een meid in hoppens met hele vette benen. Dat je denkt: van nou, dus, die kan toch beter een lange broek aan doen. Maar je denkt wel: nou, wat we een geluk dat het kan. Dus hè, dat wel. Van, ja, dat heerlijk is... dat we hier wonen. Dat, maar nee, gaat niet die, die voorstelling zwaarte. over? Geld dan genoeg? en genoeg? Geld genoeg is ook. Als, ik was heel lang niet op de parade geweest. En als van de buitenkant ziet het ook wat armoedig en showval uit. Maar als je dan binnenkomt, dan openbaart je toch iets heel aardigs weer. Hè, het heeft die middeleeuws ook. Dat je al dat toneel zo her en der kan zien. En, nou ja, ik kwam dus in de voorstelling te Genoeg van uh, Dette Glashouwer. En uh, ik, wist er, ik kwam er zonder enig voorkennis in, behalve dat ik wist dat het over geld zou gaan. En het is wel aardig om dat te zien, want ze weten in amper een half uur... een heel aardige monoloog te houden. En dat doet ze ook voorbeeldig, omdat ze het doet in een, uh, in een kostuum... Zoals de regenten op de Frans Hals uh, schilderijen. Een en ik was over? Om, nou, over geld. En wanneer is het genoeg? En ze heeft dan bijvoorbeeld een bloesje haalt ze uit een kleine schatkist... waarop 58.000 staat. Als grens voor tot die grens kun je nog gelukkig zijn... maar daarna kalft het af als je rijker wordt. Je wilt steeds meer en meer. En als minder wordt het ook niet goed, je wilt steeds terug weer naar die 58.000. heel actueel thema dus. Zeer eigen tijds anders in zijn eigen tijds dan die film. Want dat is natuurlijk ook eigen tijds, ja. hè? Maar, maar ik kan me voorstellen, als Jochem, als je dit hoort en je zou moeten kiezen... Nou, ja, wat, wat ik... Uh, het is natuurlijk radio, moet een mm. beetje snel zijn. Uh, het zou kunnen zijn uh, dat mensje of iemand anders naar mij zou kijken... van, goh, beleggingsadviseur, uh, de beurs. Dat gaat om heel veel geld verdienen. Nee, dat is niet zo. Het gaat eigenlijk nou, heel het bedoel vaak eigenlijk om deze, je Ze je zou moeten kiezen in deze voorstellingen. De film ja, geld er genoeg. Toch wel. Zo ja, ook dichterbij. <laughs> wat dat betreft wel vooroordeel bevestigd. Ja, maar, nee, maar in dit geval is het toch iets meer aan de hand. Want ze houdt natuurlijk ook een performance. En ze staat in dat regentenpak ja. met zo'n kraag die ook... Toevallig heet dat een molesteen ja. nee, maar, he, ja. En geld kan als een molensteen natuurlijk om ja, je heen hangen. Ja, ja, maar dat beeld, dat beeld is eigenlijk standaard. Van geld, ja. nou, dat, dan moeten we mm. het hebben over excessen. Nee, geld is... Nee, ze uh... gaat toch meer tot een andere essentie. Namelijk tot... Ze brengt heel aardig, en dat is nu bijna ook weer een les dan... Uh, teruggrijpend op een sprookje, zoals de goudsmid heeft een goudklomp, die schrijft die check uit, die schrijft steeds meer seks uit, maar als die mensen met die seks dat goud komen halen, is het goud op. En dan ja. heeft hij een probleem. Ja. Nou, Jochem moet daar naartoe, ja. ik hoor het al. Want die, die kan daardoor ja. ook de boodschap die ja. er in die uh, voorstelling gegeven meekrijgen. Trekken, of valt het nog wel mee op te praten? Nee, dat valt reus. Okay. mee. Dan en het wordt mooi weer komende week. Het ja. mee. Mee. Is het, het wijze spel er nog? Uh, Let, wisselen jullie dat gezien. zo even oh, dat, uit? van van dank Dankjewel voor je recensie. Jochem Baalman, ook dank.